Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zf Met nu Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort. Wil weg van alle stress, verlangen naar wat rust? Weet ik een goed adres? Familie en vrienden, liefde en een aardig vuur. Kriebel ze mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, ze kriebelt rond of de kroeg. Dromen in de duinen, een feest. Je zou dan mee. Hou van jouw zandvoer. Waarom aan de zee? Weg van alle zorgen. Lachend in de storm. De golven van de zee. Waar is jouw kracht enorm? Hebbelvloed. Je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind. Spelend in het zand. Hij, hij, niet met voortuigen. Zeker die strand of de groei.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 Zo, ja. dat gaat dus heel snel. Het gaat heel hard, ja. Maar dat, dat is ook het voordeel van die flexibele units... die we daar gaan plaatsen. Die kunnen heel snel geplaatst worden. Maar goed, nogmaals, we gaan echt uit van dit scenario. Uh, we moeten ook nog een vergunning verlenen. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Um, het, het is echt heel snel tot stand gekomen, dit idee. Maar we, we plannen echt op, uh, op juni. Oké, okay. en die units... Dat, dat is dan letterlijk een unit die met een hijskraan daar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 we inderdaad een schreeuwend tekort hebben aan woningen... voor mensen die we hier gewoon altijd willen huisvesten. Namelijk gewoon ja. onze eigen jongeren en ja. onze eigen mensen. En ja, dat bouwen, dat vinden van die plekken... dat heeft wat mij betreft een enorme prioriteit. En ik hoop er wordt nu geformeerd voor een nieuw college... en een nieuwe coalitie. En ik heb echt het idee dat dit bij alle partijen... Wel ongeveer bovenaan staat met, met waar ze mee aan de slag gaan. Ja, want er zijn, best, hè, er zijn al wat terreinen. Hè. We praten over dat... Uh...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 Iemand die insuline nodig had, die kwam echt uit, hier rechtstreeks uh, naartoe, heel lang uh, onderweg geweest. Uh, ja, geen, geen medicijnen. En dan, dan is het ook prettig als er mensen zijn die nog iets van uh, vertalingen kunnen doen. Ja, over ja het is vormen. geen makkelijke taal. Hè? Het is, nee, het is niet... en over het algemeen spreken heel veel mensen uit Oekraïne gewoon goed het Engels, het, ja, dat maar, is wel maar, waar. maar niet allemaal. Ja. Dus, nee. dus, uh, dus, uh, en, maar pluspunt speelt er ook een hele belangrijke rol in.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 smile That's the time You must keep on trying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 With my daddy by my side in your red coffee, we drove off as newly wet. living in overdrive.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 Ja, hey. Goedemorgen. Wij oh, maken al, al een grapje over jouw haperende brein. Ja, maar ik weet niet weten dat ik 11.44 uur 44 zat in mijn agenda. Oh, het was 24. Ja, ik heb doorgekomen. Ja, maakt niks uit. We, we hebben je aan er. de telefoon. Je bent er. Ja. Uh, we hebben net in de agenda al wat gehoord over de grote glimlachroute die er ja. is. Uh, vertel, wat gaat Super er gebeuren? Leuk. Nou ja, die is 20 mei. Um... En ten behoeve van die route hebben we een lied laten schrijven. Daar gaat het nu eigenlijk over. Um, het lied dat heet Samen in Zandvoort. Nou, volgens mij hebben we het al gedraaid. Uh, hebben we het nummer al gedraaid samen in nee. Zandvoort? Nee, nee, we hebben het nog niet okay. gedraaid. En dat is mooi, want dan hebben jullie de trimeur. Dat gaat nog gebeuren. Heel goed. Um, en dat lied is, is, is, uh, hebben we laten maken zeg maar, door officiële liedschrijvers. Peter en Helen. Ja.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 Of je nou hier bent geboren, of op een dag zomaar gestraald, jonger of oud.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 Dat Dat is...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 Want ik, ik, nee, ik ben nee. Even, nee, Jij bent weg geweest, Jij bent weg geweest. Hè? Ja, maar dat zegt meer over jou dan over Ja, ons, dat is waar. Ja ja. ja, ja, Nee, dit is het uh, op één na laatste concert. Oké. Okay. Ja, dus de uh, uh, aankomende zondag. Ja. En dan de 22e is de laatste. Ja, en ja. dat wordt een knaller, hè, die Ja, met ja met dit uh, ook uh, trouwens. Want ja, de, uh, de laatste met uh, André Vrolijk, dat wordt... Uh, ja, ja dat.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 door, door uh, Rob Mostert, dus de b 3 uh, hemelorganist, Ephraim uh, uh, Turgilio, uh, tenor en, en Chris Strick, de, de slagwerker. En de, de, eigenlijk is dat opgericht omdat, kijk, Ephraim uh, Trujillo is Amerikaan. En die zit al heel lang hier, hè. Hij heeft in allerlei bekende bands gespeeld. Fra Fra Sound en, en uh, uh, New Cool Collective en op, ik weet niet hoeveel uh, uh, cd's meegespeeld. Het is veel te veel om op te noemen, maar een geweldige tenorsaxofonist. Maar die wilde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 Maar ja, dit is onderdeel van die Back to Life uh, tour. Maar het bestaat sinds uh, 2014. Maar daarvoor hebben die drie muzikanten hun uh, sporen natuurlijk ruim verdiend. Ja. Uh, Eveliem Trujillo is eerder in de krocht geweest met uh, uh, de Braziliaanse bassist Naju Concesao. En daar, uh, daar heeft hij ook meegespeeld. Chris Strick is hier uh, eerder geweest als uh, slagwerker uh, in het, uh, maar even in het uh, tijdperk. Uh,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 Ja, is het makkelijk. is niet niks, hè zo'n ding. Nee, dat is nee. ongelooflijk. Maar de, de opstelling van, van dit concert is dus weer in ja. het midden van de zaal. In de zaal. Hè, dus daaromheen worden de stoelen... Voor de spiegelwand. Voor de spiegelwand worden ja. Ja. de stoelen ja. Ja. neergezet. Ja. 120 uh, reserveringen. Dus ja. daar kunnen er nog uh, een stuk of tien erbij. Dus ja. als niet zegt, zo heel veel meer. Ik wil hè? nog komen, dan, uh, dan, ja, dan moet je wel zijn. Dan ja. moet je even bellen. Of ja, even een de, de, gok, de gok om uh, aan de zaal uh, te komen en dan weggestuurd te worden... omdat er geen plek meer is...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 Om maar wat te noemen. Om maar wat te noemen, ja. inderdaad. Ja, je moet ervoor naar Spanje om dat te ja, doen. Ja, maar goed, het, ja, ja, dat, een heel dat is Dat is voor ons niet weggelegd. Nee, nee, nee, niet nee ik begrijp nee, het. Nee, nee. Goed, eh, nog even terug over het andere concert ja. van de 22e... wat dus het laatste concert is van ja. dit seizoen. Dat wordt een knaller, zoals je al ja. zei. Dat is ja. André Vrolijk, die komt daar spelen. En dat wordt heel gezellig. Ja, die gaat, die gaat de muziek spelen, van, dus de, de jazzmuziek van, van Johnny Meijer.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 Het uh, is heel goed. voor de prima dag. Zo is dat. Goed weekend allemaal. With my daddy by my side. In your red coffin. We drove off as newly wet. Living in overdrive. On the green.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 Blue, <laughs> got me into the blue.